met het NOS-journaal. Regeringspartijen NSC en BBB liggen met elkaar over hoop over het stikstofbeleid. NSC eist dat landbouwminister Wiersma van de BBB snel aan het werk gaat met een voorstel van milieuorganisaties voor strengere stikstofmaatregelen. Het is haar laatste kans om in beweging te komen, zei NSC-Kamerlid Holman in het stikstofdebat. Hij vindt dat het kabinet te weinig luistert naar maatschappelijke organisaties... zoals MOB, dat vaak rechtszaken aanspant tegen de overheid. BBB-leider Van der Plas reageerde woedend. Ze zei dat ze nog liever doodgaat dan met MOB in gesprek te gaan. Het Israëlische leger zegt dat ook Iran weer raketten heeft gelanceerd. Daarom werden aan het begin van de avond mensen in Israël opgeroepen om naar schuilkelders te gaan... Maar rond 7 uur Nederlandse tijd leek de dreiging voorbij en konden mensen weer naar buiten. Vanmiddag begon Israël een nieuwe aanval op Iran. Militaire doelwitten in Teheran zouden daarbij zijn geraakt. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Omdat onderzoeken naar matchfixing te weinig opleveren... stopt het Openbaar Ministerie met het opsporen ervan. Onderzoeken naar het manipuleren van sportuitslagen hebben in twaalf jaar twee zaken opgeleverd. En dat vindt het OM te weinig. Matchfixing valt maar moeilijk te bewijzen, zegt het OM. Dichteres Lieke Marsman krijgt dit jaar de Constantijn Huygens prijs voor haar hele oeuvre. Volgens de jury laat ze zien hoe literatuur ons kan helpen een vorm te vinden om na te denken over het ondenkbare. Lieke Marsman debuteerde 15 jaar geleden en publiceerde sindsdien dichtbundels, een roman en essayistische boeken. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des Vaderlands. Haar meest recente werk is Op een andere planeet kunnen ze me redden. Het gaat onder meer over haar ziekte, Lieke Marsman is ongeneeslijk ziek, en over leven en dood, hoop en vergankelijkheid. Het weer. Vanavond nog volop zon. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 graden. Morgen opnieuw veel zon. Wordt het tussen de 19 en 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengrond van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de krochten. Pop Boulevard. Het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek. In dit radioprogramma Ga ik alleen of met gasten alle aspecten van de popmuziek verkennen. Surfing is the only life, the only way for me now, surf. Surf with all pop dip dip, dip dip all pop, pop, dip dip I got up this morning, turned on my radio. I was checking out the surfing scene to see if I would go. And when the DJ tells me that the surfing is fine. Surfing is the only light, the only way for me, now surf, surf, surf with me. From the early morning to the middle of the night, anytime a surf is up, the time is right, and when the surf Surfing, ball, dip, dip. surfing is the only life, the only way for me. Now surf, surf with me. Now the dawn is breaking and we really gotta go. But we'll be back here very soon, that you better know. Yeah, my surfing, knots are rising and my fort is losing wax. But that won't stop me. Surfing is the only life, the only way for me now. Come on pretty baby and surf with me, yeah. <muching> Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. En dit keer gaan we het hebben over Brian Wilson. Brian Wilson is toch wel het genie achter de Beach Boys. Een groep uit uh, Californië, Amerika... Die bekend zijn geworden door hun surfmuziek, maar ook later door baanbrekende albums als Pet Sounds en andere verschrikkelijke mooie albums. Vanaf gaan we meer aandacht besteden aan The Beach Boys, met veel muziek geschreven door Brian Wilson. Brian Wilson wordt door veel mensen toch al gezien als een groot Amerikaanse componist van populaire muziek uit het rocktijdperk. Hij heeft ook The Beach Boys opgericht, samen met zijn twee broers en een neef. In de jaren zestig. En ze zijn begonnen met te zingen over uh, de onschuld en de onrust die er was in de jaren zestig. Maar snel gingen van het zorgeloze plezier uh, over auto's en uh, surfen en tienerliefde. Over naar de complexe zelfinzicht en kwetsbaarheid. Die te zien waren in zijn werk Pet Sounds uit 1966. Oké, okay, in het eerste uur uh, ben ik van plan uh, hun hits te draaien. Er zijn er al een hele hoop geweest, dus ik moet een keuze maken. En in de tweede uur ga ik uh, minder bekende nummers draaien uh, van bepaalde albums. Het eerste nummer was Surfin en dat was een debuutsingle. Eigenlijk zijn ze daardoor uh, bekend geworden en hebben ze een platencontract gekregen bij Capital. Het tweede nummer wat we gaan beluisteren is Surfin USA. En dat was een commerciële doorbraak naar het grote publiek. Het muzikaal is gebaseerd op Sweet Little 16 van Chuck Berry. Maar zoals gezegd, het was hun eerste grote hit in Amerika. waarna er nog vele zouden volgen. Hier komt Surf in USA uit 1963. Born here serving USA We're serving, serving USA Ooh. And hang your knees and slide outside Pacific USA Pacific Valley De Beach Boys zijn in 1961 in Hawthorne, Californië opgericht. De oorspronkelijke leden zijn Brian Wilson, componist, producer, zang, toetsen en bas; Dennis Wilson, drums en zang. Carl Wilson, gitaar en zang. Mike Love, de zang, de neef van de Wilsons. En El Jardine, gitaar en zang. Drie broertjes, een neef en een goede vriend. En ze zijn eigenlijk uh, toch wel uh, bekend geworden door meerlazen vocale harmonieën, de surfrock en later de kunstzinnige pop. In het begin hebben ze heel veel nummers gemaakt over surfen, over teenagers, over vrouwen, over uh, auto's en zo. Het leuke is uh, al die surfnummers. Uh, alleen Dennis, de drummer, die kon surfen. De rest heeft hij eigenlijk nooit op de plank gewaagd. Oké, okay, een andere hit uh, uit 1964. Dat is Don't Worry Baby. Eén van de meest geliefde ballads. En vaak genoemd als uh, favoriet van Brian. Gauw luisteren dus naar Don't Worry Baby uit 1964. de carrière van de Beach Boys uh, ruwweg beschrijven. Dan hebben we het over de beginjaren. Vrolijke surfnummers zoals Surf in USA, 'Surf a Girl en Fun Fun Fun. Dan krijg je de middenjaar 60 waarin Brian Wilson hun naar een muzikale evolutie leidde met meeste werk als Pet Sounds en de innovatieve single Good Vibrations. En dan eind jaren 60-70 meer introspectieve muziek, zoals Sunflower en servicen minder commercieel, maar artistiek zeer geprezen. En dan komen we nu bij uh, een volgend nummer. Ik probeer ze allemaal uh, een beetje in de tijd uh, te plaatsen. En dat is I Get Around uit 1964. I Get Around was een eerste Amerikaanse nummer 1 hit en het was de doorbraak naar een breder poppubliek. Hier komt I get around uit 1964 We're getting real well known. Yeah, the bad guys know us, and they leave us alone. I'll get around. 'Cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around, I get around. Dus na I Get Around uit 1964 zijn ze bekend bij het grote Amerikaanse poppubliek. En gaan ze lekker door met andere soorten nummers. Zoals California Girls uit 1965. Dat is een iconisch zomerlied met hele rijke harmonieën. En daar beginnen we ook uh, steeds meer uh, toch de kracht van Beach Boys te horen. Die harmonieën. Als we alle vijf samen zingen, dan krijgen we de mooiste nummers. Later zullen we dat nog beter horen in andere a cappella nummers. Zeker in het tweede uur. Maar hier in California Girls ook al een goed voorbeeld van deze rijke harmonieën en deze mooie zangstemmen van de Vijf Heren. Hier komt California Girls uit 1965. Een andere vrolijke surfklassieker is Help Me Ronda uit 1965. En hier horen we L. Al Jardin als lead Help Me Ronda uit 1965. Well, Het lijkt alsof de Beach Boys alleen maar simpele surfdoentjes hebben gemaakt. Zijn ze er ook wel verantwoordelijk voor geweest dat ze deze surfdoentjes... deze eenvoudige surfdoentjes... naar emotionele, sonisch rijke kunstwerk hebben gebracht. Dus ze waren niet alleen goed in deze simpele surfdoentjes... wat allemaal niet zo simpel is... maar ze waren ook stilistische pioniers en technische vernieuwers... En hun invloed is vandaag nog steeds hoorbaar in de mainstream popmuziek als ook in de alternatieve muziek. Hun invloed is niet te, te onderschatten. Zeker eh, wat we later zullen we horen ook het gebruik van andere instrumenten. Hun harmonische kracht, hun samenzang en natuurlijk ook de compositie, de compositietalent van Brian Wilson. Het volgende nummer is ook zo'n mooi nummer. En dat is Barbara Ann uit 1965. Brian Wilson was een uh, groot fan de Regents. Er was ook een, een a cappella bandje van drie heren uit begin jaren 50 en 60. En daar is hij uh, zeker door beïnvloed. En dit nummer, Barbara Ann, uh, is een cover van een van hun nummers. En het staat bekend om een meezingbare refijn... Dus ken je het nummer Zing gewoon gezellig mee met Barmer Ann uit 1965. Oh.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 Wow. En dan komen we in 1966, waarin de Beach Boys en met name Brian Wilson. De wereld verzeild toestaan door het album Pet Sounds. Het is een baanbrekend album geworden. dat behoorlijk veel invloed heeft gehad op de rest van de popmuziek. Brian Wilson zegt erover dat hij geïnspireerd was door Rubber Soul van de Beatles. Hij werd dus getriggerd door Rubber Soul van de Beatles. en hij heeft toen uh, Pet Sounds gemaakt. waarvan. Uh, Paul McCartney later heeft gezegd... "Nou, dat heeft mij zo getriggerd... dit, dit album Pet Sounds. Ik ga je ook iets nog moois maken. En toen is hij met Sgt. Peppers gekomen. Een ander nummer... wat eigenlijk ook past... in de nieuwe aanpak... of de nieuwe richting van de Beach Boys... is Good Vibrations. Een van hun grootste hits. Het wordt beschouwd als een van de meest... innovatieve popsongs ooit... met een complexe productie en harmonieën. Good Vibrations uit 1966 I, I love the we Just because Wrenching to heaven and wither Maar is ook uh, goed de terrein te horen. En dat geeft toch aan dat ze al in een vroeg stadium aan het experimenteren waren met andere ongewone muziekinstrumenten. Een ander leuk weetje is dat uh, Brian Wilson zegt beïnvloed te zijn geworden door uh, rubber soul van de Beatles. Alleen rubber soul. Uh, Uitgegeven, of de versie zoals uitgegeven in Amerika... is een andere versie dan wij die kennen. In plaats van veertien nummers... staan er maar twaalf nummers aan. Het begint bijvoorbeeld ook niet met uh, Baby Drive My Car... maar gewoon met het tweede nummer. Dus hij heeft toch een hele andere uh, rubber soul uh, gehoord... dan wij. Zoals wij hem nu kennen eigenlijk op dit moment. Maar goed, we zijn dus in 1966... Met pet sounds. Daar wil ik eigenlijk nu twee nummers van laten horen. Ook twee hits eigenlijk. Hè. Het eerste is Wouldn't It Be Nice? En als tweede, God Only Knows. En God Only Knows is toch wel een artistiek meesterwerk. En vaak genoemd als een van de mooiste popsongs. of een van de mooiste liefdesliederen ooit. Het zijn niet hun grootste hits geworden. Maar de invloed is al heel belangrijk geweest. Oh ja, Pet Sounds. Uh, de titel slaat eigenlijk uh, niet pet slecht of zo. Maar een pet, uh, dat is uh, een mooi, een liefdevol nummer. Uh, nummers die, waar je aan gehecht bent. Zo kan je het vertalen. Dus Pet Sounds, nummers waar je aan gehecht bent. Hier komen Wouldn't It Be Nice en God Only Knows van Pet Sounds.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 Surf hits, dus uit de tijd van voor uh, Pet Sounds. De eerste nummer is uh, In My Room. Het is een nummer geschreven door Brian Wilson en Carrie Usher. En het werd uitgebracht op hun album Surfer Girl uit 1963. In My Room, het, ja, het gaat over een veilige plek, bijna slaapliedje, over innerlijke rust. Daarna Fun Fun Fun. Dat is een nummer geschreven door Brian Wilson en Mike Love. De teksten zijn gedeeltelijk geïnspireerd door gebeurtenissen uit het leven van Dennis Wilson. En Mike Love verklaarde ook later dat de teksten zijn gemodelleerd naar een nummer van Chuck Berry uit 1964 nadien. De tekst beschrijft een tienermeisje dat haar vader bedriegt zodat ze hot kan gaan met, haar, met zijn Ford Thunderbird. Maar ja, aan het einde ontdekt haar vader haar bedrog en dekt de sleutels van haar af. Tegen het einde van het nummer suggereert te vertellen. Dat ze nu andere leuke dingen kunnen gaan doen. Nu de papa de T-bird heeft weggenomen. En daarna het derde. Eh, ook wel mooi, toch server- en uh, uptime town up beat tempo. Dance, dance, dance. Oké, okay, dus hier achter elkaar. In my room. Fun, fun, fun. En dance, dance, dance. I like can show up Even terugkomen op de invloed die de Beach Boys hebben gehad op de muziekgeschiedenis of op de rock and roll. Ze zijn vooral bekend geworden door de complexe vocale harmonieën. De Beach Boys brachten koorsong naar de rock en pop op een niveau dat dan toe zelden werd gehoord. En daarmee hebben ze talloze bands beïnvloed, zoals Queen, Fleet Foxes en natuurlijk ook de Beatles. Het nummer Because is daar een groot voorbeeld van. Brian Wilson. Gebruikte, net als de Beatles, de studio als een instrument eigenlijk, als een creatief laboratorium. En daarvoor zijn ze vooral op uh, in 1966 met het album Pet Sounds mee begonnen. Hij werkte toen met uh, sessiemuzikanten de Wrecking Crew, en laagde instrumenten en effecten op een manier die zijn tijd ver vooruit was. Ook wordt Pet Sounds uh, beschouwd als een van de eerste echte conceptalbums in de popmuziek. Het inspireerde anderen om albums te zien als kunstvormen. Niet alleen als collecties van losse liedjes. Ze hebben ook geholpen om de popmuziek uit de tienerfase imago te trekken... meer serieus genomen te worden. Bijvoorbeeld het album uh, Smiley Smile... Uh, was baanbrekend in harmonie, structuur en experimenteel gebruik van geluiden. Een goed voorbeeld is natuurlijk hier de theramin uh, op Good Vibrations. We gaan nu verder met uh, wat andere, wat minder bekende hits van de Beat Boys... En dat komt natuurlijk omdat de meeste liedjes die we tot nu toe gedraaid hebben heel kort waren. Dus we hebben nog tijd over. We beginnen met een van de laatste hits of bekende nummers, Kokomo. En daarna draaien we van het album Wild Honey, het nummer Wild Honey en het nummer Darling. Dus hier achter elkaar Kokomo, Wild Honey en Darling. Uh. Bermuda, Bahama, come on pretty mama, Key Largo, Montego, baby why don't we go, Jamaica off the floor of the Keys, there's a place called Kokomo, that's where you wanna go, take it away from He's in the sand Drop the cocaine melting in your hand We'll be falling in love To the rhythm of a steel-grown band Don and go, Jamaica, who I wanna take you through En dan tot het nieuws en de reclame aan het eind van het eerste uur. Eh, nog wat rest, hitjes, hele bekende nummers. We beginnen met Server Girl, ook een mooi eh, surf nummer uit de beginperiode. En dan Then I Kissed Her, volgens mij ook een groot hit geweest hier in Nederland. En als we dan nog tijd over hebben, Do It Again van het album 2020. Hier komen Server Girl, Then I Kissed Her en Do It Again. Thank mm -hmm.